Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een verpleeghuis in Surhuisterveen in Friesland is op slot gegaan. Twee bewoners daar hebben de Britse variant van corona. en De GGD denkt dat nog eens 21 bewoners besmet zijn met die extra besmettelijke versie bezoek is daarom tijdelijk niet meer welkom en bewoners moeten op hun kamer blijven, zegt de baas van het verpleeghuis. Zolang de corona daar rondwaart, alle medewerkers van ons werken volledig met beschermende maatregelen. Dus een spatbril op, neuskap voor, schort aan, handschoenen om. In het verpleeghuis zijn dit jaar in totaal al 45 bewoners en dik 40 medewerkers besmet met corona. En het grote corona-onderzoek in de gemeente Lansingerland in Zuid-Holland gaat nog niet helemaal vlekkeloos. Na een uitbraak van die Britse coronavariant bij een basisschool in de gemeente zijn dik 60.000 inwoners opgeroepen voor een test. Het zorgt voor behoorlijk wat drukte bij een van de teststraten. Ik vind het wel goed. Ik had het gevoel, nu gebeurt er eindelijk echt iets, zeg maar. Maar ik kom hier en uh, het is de drukste plek waar ik eigenlijk tot nu toe... ...geweest ben voor al heel lang, dus ik schrok er een beetje van. U vindt het te druk en heeft, loop, en heeft juist het idee ik loop gevaar? Ja, ik vind, het voelt alsof ik meer risico loop dan als ik ergens anders ben. Nou, zij is dus snel weer naar huis gegaan, al is dat volgens de GGD niet nodig. Daar zeggen ze dat de testlocaties gewoon aan alle veiligheidseisen voldoen. En vanaf zaterdag geldt er in heel Frankrijk een strenge avondklok. Iedereen moet binnen zijn tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Er worden alleen uitzonderingen gemaakt voor mensen die op weg zijn van of naar school of werk, of kinderen moeten ophalen. En als je een nieuwe Samsung-telefoon koopt, hoef je in het doosje niet te zoeken naar oordopjes en een oplader. Die zitten er niet meer bij, want volgens Samsung is dat beter voor het milieu, omdat verpakkingen kleiner kunnen worden gemaakt. Bovendien hebben mensen vaak de lader van hun oude telefoon nog liggen, is het idee. Het weer nog. Vanavond is het bijna overal droog. Er zijn wolken, maar ook opklaringen. Het gaat bijna overal een paar graden vriezen. Morgen is er opnieuw veel grijs. In de noord is er kans op hagel of natte sneeuw. Het wordt maximaal 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMB. Er staat een file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 try to be with you in time wait for me tonight don't cry it's gonna be Je denk ik, kwijt. Maar dat heeft de reden, want die mensen die denken die nu op ZFM Live zitten te kijken... ...die denken, waar is die presentator gebleven? Die is één verdieping hoger gaan zitten, jongens. Dus, uh, want uh, dit is even een experimentele uitzending van Alternative FM, uh, want uh, we proberen eens eventjes te draaien met het uh, nieuwe systeem. Merlist heet dat uh, wat wij hier hebben. Dat is een beetje een toverdoos van de heren Luiten en Van Dam, want uh, dat was uh, de reden. Dus... Ik sta gewoon eigenlijk achter een klein schermpje en ik uh, probeer wat, uh, wat uit. Dus uh, welkom bij deze Alternative FM. 14 januari is het. Uh, de nieuwe single van Melle hebben we gehad met Running Out of Time. Nou, als je me hoort ademen, dan uh, ben ik ook een beetje buiten adem Want ik moet af en toe even naar beneden lopen om de volgorde van het lijstje goed op orde te krijgen. Dus ik uh, zal nog uh, even sportief een aantal keren die trap op en af uh, lopen. Want ja... De volgorde is natuurlijk ook bepalend voor dit fijne programma. Dus goed, volgende week komt er een nieuwe single uit. Nee, eind van de maand moet ik eigenlijk zeggen. Van Ariel. En we doen het nog eventjes met de oude. Paint the World. TFM. And it's lonely, yes, you Every heartbroken princess is a shitting star Like the Dat was hem dat was hem dus uh, kijk uh, dat is altijd wel leuk uh, zeker als je hier op de zolderkamer uh, bezig bent want dat ja, daar komt de term zolderkamer artiesten vandaan die mensen die denken op een gegeven moment zfm live uh, tv waar is die presentator gebleven nou die zit hier gewoon boven want uh, ja wat ik al zei uh, we gaan gewoon even iets uh, nieuws uitproberen. Uh, moet ik alleen even ja, normaal gesproken heb ik zo'n uh, zo'n mooi filletje ergens uh, oh ja natuurlijk <laughs> Eens even kijken of dat uh, werkt Inderdaad, dat werkt dus ook. Dus uh, nu hoor je dus ook eigenlijk uh, zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Maar die moet dan een paar keer uh, terugkomen. Maar goed, dat uh, gaan we straks uh, wel even verder uh, versieren. Uh, nou, wat ik al zei, we hebben een uh, behoorlijk wat nieuw materiaal. Vergeef me dat ik uh, wat, wat, uh, wat ongecompliceerd uh, in zit. Maar dat heeft uh, alles uh, te maken omdat ik uh, gewoon het, uh, dat, dat, dat systeem even gewoon wil uitproberen. Om het ook een beetje in mijn vingers uh, te krijgen. Um, nieuwe dingen zitten erin. Uh, bijvoorbeeld uh, de nieuwe single van Elephant zit erin. Uh, dat is één ding. De gasten van Temple Renegade die hebben op een gegeven moment uh, bedacht, joh het is toch uh, uh, iets van uh, isolation, hoe noem je dat, uh, uh, lockdown. We gaan gewoon een beetje nieuwe nummers opnemen of tenminste onze bestaande nummers in een akoestisch jasje. Dat hebben ze bedacht. Uh, een van de nummers die je straks uh, gaat horen van de EP die ze vandaag hebben uitgebracht is A Fistful of Sand. Dat is één. En dan hebben we natuurlijk ook nog uh, bijvoorbeeld bands waar we nog nooit van gehoord hebben. Martijn Bakker band. Ik heb wel een Martijn Luiter, maar niet een Martijn, uh, maar niet een Martijn Bakker. Dus die komt straks. Uh, dan is er een, een Groningse band die schijnt blues uh, te maken... Ik heb het wel gehoord vanmiddag, hoor. Dus dat je niet denkt dat ik, uh, dat ik heel ongeïnteresseerd denk van... nou, dat is het niks. Want anders zou die niet op het lijstje staan. De Woods heet, uh, heet dat uh, de band. Uh, Singa dat schijnt R&B. Oordeel zelf. En uh, dan is er ook nog uh, een, uh, ja, een hele mooie. Want uh, volgende week... of niet ook volgende week. Ik zit steeds moment moment volgende week. Maar over twee weken... dan komt de EP van Davy vooruit. We zijn bezig om die jongens... Ook telefonisch in de uitzending. Dat zal dan weer waarschijnlijk gewoon in de oude studio kun je maar ook weer zien op die webcam. Want dat uh, is dan uh, wel een beetje de bedoeling. Uh, en dan zullen we met Marcel waarschijnlijk gaan praten over die EP. Want het heeft natuurlijk wel de nodige voeten in de aarde gehad uh, wat dat er gaat. En daar uh, is ook een nieuwe van Anna met drie keer N. Die hebben we natuurlijk ook. Uh, dan moet ik iets... Uh iets in gaan drukken, eens kijken of ik het uh, of ik het wel uh, voor mekaar krijg, dan, moet ik, uh, so kijk, dan, dan lukt het, want de muziekje was natuurlijk ook opgehouden, dus dan moet ik uh, gewoon kappa. Happy Pill. I wanna live in my like pajamas, skipping all the drama, I wanna laugh at things that don't make sense. I took a happy pill before I washed my face, a doggy doggy walking flat white just in case.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 just so But then I saw the news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 Van Temple Renegades waren dat... En en uh, zij hebben dus eigenlijk een soort quarantaine, want dat was het woord waar ik op uh, zoek uh, naar was. Uh, hebben ze dat uh, bedacht. En op een gegeven moment uh, hebben ze uh, van al die nummers die ze hebben uitgebracht. Line in the Sand. Dat is de EP die ze hebben uitgebracht. En daar hebben ze dus uh, besloten om op een gegeven moment uh, ja, uh, al die nummers akoestisch jasje te voorzien. Zo werkt dat dan. Goed, uh, weer gewoon even weer even verder met uh, het uh, werk wat we normaal gesproken hier altijd uh, draaien. Een van de dames die, uh, die we ook nog wel zijn tegengekomen bij de daar Award. Dat uh, zijn de dames Leuna met Girl. van nu op ZFM. Het is een gedeelte wat ooit deel heeft uitgemaakt van de Cosmic Carnival. En ze zijn op een gegeven moment besloten... Nou, op een gegeven moment hebben ze besloten om uh, toch iets voor zichzelf uh, te gaan doen. Elefant, ik moet dan altijd denken aan een uh, interview... wat uh, Frank Schalkwijk, uh, want dat is een van uh, de voormalige leden van uh, de Cosmic Carnival geweest... die dan op een gegeven moment had uh, bedacht van... hé, hey, uh, er is nog uh, wel iets uh, zo van... hé, uh, hey, uh, we willen toch iets uh, voor onszelf uh, uh, doen... Uh, Indy uh, We komen uit Rotterdam. Want dat is natuurlijk uh, wel een beetje de, de, de plaats waar het, uh, waar het gebeurt. Uh, en Bird's Eye View is eigenlijk de opvolger van Midnight in Manhattan. Die we ook hier uh, behoorlijk uh, wat hebben gedraaid. En dan denk je, ik hoor hoorde een, een of andere jingle van de grootste hits van de jaren 80 en 90. Dat is gewoon even uitproberen. We hebben zelf als alternative DVVM. hebben we gewoon geen jingles. Ja, Of je moet onze uh, crowdfunding actie ergens uh, gaan gaan vinden en dat we dan een beetje centen op uh, kunnen halen en kunnen we er ook nog uh, leuke jingles uh, bij bedenken. Uh, dit heeft alles uh, te maken, uh, want uh, er is een uh, nieuw systeem in elkaar getimmerd door uh, de knappe koppen hier binnen, binnen dit uh, binnen het pand. En op een gegeven moment uh, dachten we van, nou weet je wat, we gaan het stoute plan uh, eens even uitvoeren om te kijken of het ook echt werkt. Uh, ik heb ook geen telefoongesprekken vandaag, want anders had ik hier beneden gezeten. Uh, maar goed, uh, het werkte nog, nog steeds. Dus ik uh, ben er uh, uitermate tevreden over. Over dit uh, hele verhaal. We gaan weer gewoon even verder met, uh, met muziek, want uh, daar zitten we tenslotte ook voor. En uh, een van die uh, nieuwe dingen, tenminste, nou ja, die is in 2020 uitgebracht. Een beetje experimenteel, maar filmisch ook. Out to the quiet bijna over het hoofd gezien, maar we gaan het even inhalen. For you know they're in your head To tell you how I feel, but it just sounds insane. I am not a smooth talker. I just write it down, sing this refrain. Dat was de Martijn Bakker bent. Uh, dan moet ik iets uh, doen. Want dan juist dit. is juist hits. Toch even zoeken naar die knoppen. Uh, <laughs> het lijkt wel alsof je, uh, je inderdaad op een uh, locatie uitzending. Dat is het in feite ook al. Want uh, dit is gewoon de zolderkamer van deze studio. Uh, Out to the Quiet, dat uh, is een nummer wat, wat ze eerder hebben uitgebracht uh, van de zomer eigenlijk al, uh, van uh, 2020. Is toch al een uh, memorabel jaar als je het mij vraagt. Uh, de meeste mensen die hebben toch eigenlijk wel van de harde schijf afgerost, uh, denk ik. Uh, en we kijken er liever uit naar 2021 als uh, de boel ergens in het najaar wel een beetje van het slot af uh, gaat. Maar goed, voor, ja, voor zover dat kan. Want uh, dan zit ik ook nog bij iets heel anders bede te bedenken. Want... He, er is bijna niks open. Ook de kapperszaken zijn dicht. Dus ik ben benieuwd. Als uh, straks dat ook uh, losgaat. Dan vraag ik me af hoe die mensen er allemaal bij uh, lopen. Uh, is het dan een uh, langharig uh, werkschoottuig geworden, bij wijze van spreken? Dat zou natuurlijk ook zo kunnen. Maar goed. Uh, uh, we gaan even verder met, uh, met de waar ik uh, gebleven was. Want auto de uh, Kwaai, ik, ik kwam erop. Omdat ze dus in 2020 de boel hebben uitgebracht. En dat jaar, dat willen de meeste muzikanten toch denk ik wel een beetje overslaan. Uh, hier en daar zijn er wel wat optredens gegeven. Um, dat gebeurde dan in zalen van, nou wat zal het zijn, uh, grote zalen, maar publiek voor 30. En in uh, het beste geval ook nog 100, Maar dan hield het ook echt uh, wel op. Um, Where We Can Be hoorde je erachter Van um, de Martijn Bakker Band. Um, die is, uh, ja, dat is bij mij binnengekomen. Ik, uh, ik, ik moet je er ook eerlijk, eerlijkheid zeggen. Martijn is ook... Ja, is al een lange tijd uh, bezig met muziek. En hij bouwt zijn fanschade op een uh, ja, geleidelijk aan. Bouwt hij die op op de sociale media. Want dat is toch ook wel iets wat je moet doen als... Um, Muzikant, om je publiek een beetje te bereiken. Zeker in deze tijden denk ik, denk ik wel eens. Goed, verder met de muziek. Want uh, daar is het om uh, te doen. Hier is zin gaan. What's worth? I was a fool for you, but I had to do.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 Can be made out of the things we didn't do the silence present to speak our feelings your heart couldn't get through and you know that i see after all that we've been through Ooh. i know the difference if you truly listen we connect to level love but i feel many changes for us the air. Het Thing heet uh, dit uh, nummer. Uh, het is van The Woods. De Woods uh, zijn een band, of is een band uit Groningen. Daar komen trouwens uh, ook wel hele goede dingen vandaan uit die, uit die stad. Denk maar aan bijvoorbeeld Meadow Lake, uh, die het afgelopen jaar bijvoorbeeld ook een, een album hebben uitgebracht. Of de Drops, zo'n band die uh, dat uh, voor elkaar heeft weten te krijgen dat ze nog uh, op de landelijke uh, zenders en op een landelijke platformen te horen zijn geweest. Uh, bijvoorbeeld Metal Lake uh, die heeft het nog uh, geschopt uh, tot Eurasonic Noorderslag, maar ik uh, vrees dat het uh, voor dit jaar er niet in zit. Want ja, als je nu al weet dat er gesproken wordt over een avondklok... dan denk ik dat dat weinig hout gaat snijden. Als je daar een festival wil gaan bezoeken met kroegen en dat soort zaken... nou, die zijn op dit moment gewoon dicht. Uh, waarschijnlijk zullen we moeten wachten tot 2020... 22, want dan uh, zal dat waarschijnlijk wel weer gaan doorgaan. Uh, wat betreft uh, dit soort festivals. En wellicht zul je misschien die Woods dan ook uh, aantreffen. Het is wel een band die al wat langer bezig is. Dat dan weer wel. Eh. Uh, Singa, wie schuilt daarachter? Want dat was het uh, nummer wat we ervoor hadden gedraaid. Dat uh, nummer dat heet What's the Worth. Dus dat is eigenlijk een beetje het uh, verhaal uh, van, uh, van Singa. En achter Singa schuilt Eva van Levers, Zij is kunstenares. Dus uh, nou ja, dat, dat is op zich natuurlijk uh, in iemand uh, wat te prijzen. Uh, dit is 6 aM van Von Vee. Dat waren ze, de, de, de dame die je hoorde, dat is, uh, dat is Mariska Lealing... want uh, zij is degene die dat, uh, die dat doet. Uh, en de band heet Von Vee. We gaan uh, afsluiten dit, uh, dit fijne eerste uur... en dat doen we met Dandelion en wat a Nice Surprise.